Advocaten zijn niet te spreken over de werkwijze van minister Faber van asiel en migratie. Zo vraagt ze de Nederlandse Orde van Advocaten niet om advies bij asielwetten. Dat is ook niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Ook zijn advocaten boos over het feit dat maatschappelijke organisaties de vraag krijgen om vertrouwelijk met hun informatie om te gaan. En daardoor krijgen ze geen kans om de informatie met hun achterban te delen. De regeringspartij in Zuid-Korea heeft de stemming over de afzetting van president Yoon geboycott. De partij liep op één lid na voor de stemming weg uit het parlement. Daarmee lijkt er onvoldoende steun voor de afzetting van de president. Yoon riep dinsdag volkomen onverwacht de noodtoestand uit en probeerde het parlement buitenspel te zetten. Hij sprak vannacht in een toespraak in een laatste poging zijn positie te redden over een wanhoopsdaad. Ook zei hij sorry. De verkiezingen op Aruba zijn uitgelopen op een spannende strijd tussen de gevestigde partijen AVP en MEP. Uiteindelijk behaalde de AVP in Nipt de meeste stemmen. Maar de morele winnaar is de nieuwe partij Futuro, die uitkwam op drie zetels. Die partij wist vooral jonge kiezers aan zich te binden. Het weer? Veel regen en wind vandaag. Vanmiddag kan het af en toe opklaringen, maar dan trekken ook buien over. Het is hooguit 9 graden.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 in Noord... Uh, Bruna... Bruna. Kaashuis, en Kaashuis. Okay, dus. kaashuis daar, staan, daar staan een soort... Uh, en Kordi van de Kaashoek. Daar staan tonnetjes. Oh, okay. En zijn de, de, de prijswinnaars... ook ergens anders nog uh, na te lezen? Uh, ja, uh, ja uh, dit gaat... direct naar de krant toe. Dus dat staat in de volgende uitgave van het Zandwoord... Okay. Courant. En uh, de prijswinnaars... krijgen ook een mailtje... Uh, mm -hmm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 ook nog eens een keer de hele prijs weer, ja zeker. Nou, dat is tot, Hans, zeg, helemaal dus inleveren in die kaart. Is... Ja, ja ik ja, ik had er nog een paar liggen, maar uh, ja weet het wel ga ik zeker december. doen. Dat ga ik zeker doen. Hartstikke goed. Uh, mag ik jullie hartelijk We Ik wel even wachten tot ze een mail gehad hebben van het bestuur van de OVZ uh, voordat ze hun prijs kunnen gaan ophalen. Okay, ja. Dus, Irene uh, is nog even op vakantie, dus na haar vakantie volgende week ja, gaat ze ze versturen. wel goed. Ja. En, uh, ja. Maar wat jij zegt, bel je. Uh,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 naar de uh, uh, Plain White Tees Oh ja, de, en, uh, de, de, de ik namelijk een heel leuk liedje. Ja, ja. Het zijn geen hele grote hits die het is. Jawel, dit is een oh. grote hit geweest. Oh, nou ja, goed. Dat is Jij kent hem toch ook? Ja. We gaan door naar ons tweede onderwerp in uh, Goedemorgen voor de tweede uur. Uh, we gaan praten namelijk over de uitvoering van toneelvereniging Hildering. Komend weekend is dat al, hè? Ja. 12, 13, 14. Ja, december. gaat snel. Ja, ja. ja, ja. ja. vrijdag zaterdag. Nou, niet uh, in jullie uh, normale uh, setting uh, waar jullie altijd eigenlijk optreden. Nee, dat zou, dat, dat zou een beetje lastig worden. Dat zou hier, lastig kan he? ja. wel, denk ik hoor. Als je een parapluus meeneemt. <laughs> ja, dat wordt het zo. lastig met de drankjes en de hapjes. Want <laughs> ja. jullie gaan naar de blauwe tram dit keer. Ja, wij wijken een keertje uit. Ja, uh, en jullie gaan een uh, stuk opvoeren van, van Nelleke van Koningsveld. Die heeft dat... Uh,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 Dan, uh, dan gaat het uh, vanzelf en de humor. En, uh, nee, ik heb er zelf heel veel plezier al aan leeftijd. Ik hoop dat mensen. <laughs> <bent> zo... <laughs> nou, uh, Wendy, uh, ook welkom, uh, ja. zit met Sam, Sam hier. Hoi. Hi Sam, alles goed? Hoi. Ja. Zeg maar, zeg maar Hoi. wat in de microfoon. Zeg maar hi. Hoi. Hi. Ja, <laughs> We hebben hem allemaal gehoord in ieder geval. Wendy, jij bent een van de, de spelers in ja. het stuk...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 kun je zo'n mooie voorstelling maken in je hoofd... bij dit stuk, dat ik denk dat het... heel erg goed gaat bevragen. Ja. Missen jullie uh, de krocht erg uh, of die? Natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is pas, waarschijnlijk volgend jaar... Ja, ze Show, zeggen nu... Voor de zomer? Jaar, ja, schaam, hè? dat zeggen ze. Zeggen uh, ze ja. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nee. Maar dan ga ik, ze zijn wel heel goed bezig, moet ik zeggen. Ja. En uh, ja, we hopen volgend jaar december weer... Ga je wel eens kijken nee. bij de krocht? Hoe het er, ja, binnenkort mogen een aantal van de verenigingen mogen komen kijken. Oh, okay. bouw van noemen het eventjes. Ja ja, ja, ja, ja. Om te kijken hoe het gaat. Ja, nou misschien komt ZTV ja. maar ook uh, ja, de krocht. Dat ja, is uh, ja, een mogelijkheid. Ja, gaan verenigingen ja. samen. Ja, leuk. Ja, absoluut. Ja, Jan Helko, ja Diet, ook welkom.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 Uh, ja. Nou, we hadden um, uh, de, de achternamen waarvan sommige mensen zeiden... Oh, dat wist helemaal niet. Nou, de paard en keur, weet je, kennis. Ja, maar de... redelijk. Uh, en, en ja, en, voor uh... ons is dat heel logisch. Maar uh, voor ja. mensen die niet, niet uit Zandvoort komen... Nee, maar, okay, is die in ieder geval uh, uh, hier niet geboren ja, zijn... Het ja, was zo toen, leuk, ja. omdat uh, iemand zei van... Oh, toen ik, uh, ik speel mee in het stuk... En, toen ging ik fietsen, dacht ik, oh, elke keer dus zag ik bij een naambordje Paap. Ja, ja. <laughs> Pieter, Pieter Paapstraat is er ook, hè. Ja, en, uh, ja, ja wel leuk. En uh, nou ja, goed, uh, er moesten mensen waarschijnlijk teleurgesteld worden... die geen kaartje konden Heel bemachtigen. Helaas wel, ja. ja. Maar daar hebben we een oplossing voor. Daar is een alternatief ja, voor, ja. maak maken hier groot nieuws bekend, want de, <laughs> hele, de hele voorstelling... die wordt hier opgenomen op 18 uh, december. december. Dus uh, ja. hier uh, in de studio... Uh, we hebben vier microfoons, maar goed, dat gaat goed komen, hoop ik. Ja, dat uh, gaat echt met uh, goed komen. Het, ja. ja, en uh, we gaan het dus opnemen en dan wordt uh, het hele stuk uh, uitgezonden waarschijnlijk ergens tussen kerst en oud en nieuw. Leuk. En hoor. in het begin januari nog een keer, de juiste data moeten we nog even gaan plannen, maar uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor mensen die het niet. Uh,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 Ja, maar hoeveel, ja. Mensen, ja. hoeveel mensen kunnen daarin eigenlijk in de klok dan? Normaal 180 en ik kan me voorstellen dat er om nou, het de bouw wellicht uh, anders gaat worden, ja. maar 180 ga ik wel minimaal veranderen. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Wat, wat, wat, wat speel jij uh, uh, in het stuk? Um, niet? <laughs> Gewoon ja, niet? Ja, nou, ik, ik ga daar niet te veel over vertellen, want dat gaat gelijk uh, wat meer de diepte in voor het, wat het stuk betreft. Maar ik kan wel vertellen dat ik uh, wat meerdere dynamische uh, dingen mag doen. Zeg ik <lacht> meerdere dynamische heel rollen. Meerdere mysterieus, <lacht> ja, ja. Heel mysterieus ja. Ja. Maar hij speelt een van de jongeren. Ja. <lacht> Want die wonen natuurlijk ook in de flat. Uiteraard. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En, hey, en daar kan ik nog net voor door voor de jongeren. Ja. Hebben, ja. Jullie, ja, en, hebben jullie en, en, dan ook dubbelrollen? Sorry? sorry? Zijn er ook dubbelrollen? Ja, er zijn rollen? Dubbel rollen Omdat ja? er ja, bij elke vereniging zijn uh, te weinig uh, mannelijke spelers. En dat... Ja, zijn in Haarlem, precies zo. Alleen, we hebben hier nog mastel dat we een aantal mannelijke spelers hebben. Mm -hmm. uh, een stille hint voor de luisteraars. Dus, hint, dus als je ja. denkt Dele van, hint, je wil spelen. Als je spelen... zin hebt om te gaan spelen, kom naar Hildering. Ja. Ja. <laughs> en, um, nou ja, gelukkig uh, draait Jan Hielko zijn hand daar niet voor om. En, en, en ook andere uh, <laughs> mensen, want bijvoorbeeld Jurjen Mans uh, die doet mee na ja. jaren. En die heeft eigenlijk geen tijd, maar die heeft toch meegedaan. Die was in de jeugd, ja. heeft hij ooit meegedaan. En ja, die doet ook twee rollen. Martien van Dam speelt dubbelrollen. Ja. En en Martine Portier. Peter Bluis ook. die we net hoorden ook. Peter Bluis, die is echt. Ja? Heel leuk bol. Ja. Ja. Ja. ja. ja. De rol. Te ja, rol. Oh, sorry. De rol. Ja. Oh, God, johan, sorry. Hey, en en de, rol. en de naam Hildering hè. Dat de Hildering had vroeger een drogeristrijd op, op de Haltestraat. Uh, komt het daar vandaan? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, dat moet ik over heel goed gaan vertellen.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 20, Plus? 30, wel meer. Okay. Ja, ik denk dat ja. wel meer. Ja. En uh, ja, het gaat heel goed. Ja. We hopen natuurlijk wel op een gegeven weer een beetje stabiliteit in de krocht. We hebben nu ja. wel een aantal keer anders soort stukken gespeeld. Mm het -hmm. is straks wel fijn uh, als we gewoon ja. uh, winnen. Ja een oude stekkie, met ja. ja. Ja? Ja. Ja. met licht, geluid, ja. alles op het draad. Het gaat Heerlijk. heel goed met de Verenigde Staten. Ja. Absoluut. Oh, lekker. Nou, en Nelke, ben je van plan om meer stukken te gaan schrijven? Niet, uh, nou ja, het is je, je hebt wel er wel al meer. meer te ik he? moet eerst nog even de reacties afwachten, maar nee. <laughs> het wordt in ieder geval onder de spelers goed opgevat. En uh, ja, ik zit nu toch een beetje in een stille fase tussen twee romans en, en het toneelstuk. Dacht uh, ik dacht dat het gaat. Ja, ik want je verder? bent er ook, inderdaad.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 Ja. Dat, dat, dat het er toch was en dat ze het ook leuk vonden. Ja. Want dat wist ik helemaal niet, natuurlijk. Nee. Want je was laatst ook nog op de radio geweest over je laatste boek. Hè? De, ja, klopt. Dat is, uh, ik heb over Hotel Happiness in Amsterdam ja, Hotel twee Happiness, romans ja. geschreven. Ja, ja. En, uh,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 Dus, uh, dus dat zou moeten lukken. Dus no. kom, kom. Hartstikke ja, hartstikke leuk. Nou, ik wens jullie heel veel succes uh, komend weekend. En ook de 18e, als we hier uh, ja. gaan opnemen. Ja, dankjewel. En dankjewel. Uh, lijkt me heel gezellig. Uh, gezellige avond gaan we ervan maken. Absoluut. Uh, ja. Hey, hartstikke bedankt voor jullie komst. En heel veel succes. Dankjewel. En dankjewel. Komend weekend. En ja, ik hoop dat mensen er plezier aan beleven komend weekend. Dat dat hopen toch? wij ook. Ja. Ja. Maar dat gaat wel lukken. Dankjewel. Hey, ja. Oké. Okay. Uh, we gaan straks nog praten met de burgemeester Molenburg. Uh, maar we gaan eerst nog even muziek draaien. Gevoelige, gevoelige plaatjes, Thomas. Is dat zo? Vind je niet? Ik zie uh, een klein traantje wegpinken bijna. Nee, nee, nee. Ja, ik zag hem ook uh, zag hem ook, Thomas. Oh. Nee, uh, inmiddels nou. is aangeschoven. Inmiddels is aangeschoven. Hans Botman. David de, de Molenburg. De, Goedemorgen. De plaatjes is. Is die vrijwilliger Ja, Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Kijk, laat ik vooropstellen dat we natuurlijk vier fantastische edities hebben gehad. En er komen er nog twee. Uh, en er komen er nog twee. Um, we wisten dat het tot 25 was. Dus het feit dat 26 er nog bij komt, is ja. echt heel erg mooi. Uh, en we wisten ook dat er ja, in de gesprekken tussen de FOM en, en de Dus Grand Prix um, ja, echt stevig gesproken is over hoe toekomstwaardig is het om daarna nog door te gaan.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 Dat mensen van verder weg deze kant op komen. Dat het ook echt drukker is geweest. Um, uh, ja, en we hopen dat dat effect ook de komende twee jaar en ook daarna nog, uh, nog langer tijd zal blijven bestaan. Ja. Vindt maar... u ook dat, uh, dat uh, de, de sponsoring van, van, van, het, uh, van het hele evenement, uh, zowel in Zandvoort als in Silverstone, dat zijn de enige uh, plekken uh, op, de, op de kalender die, die, zeg maar, die zelf een broek moeten ophouden?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 in het, het Midden-Oosten. Ja. Die, die echt enorme bedragen neertellen. Um, de vraag is ja of je als land of als gemeenschap daar mee moet willen concurreren. Ik vind dat een lastige. Ik zeg van nou, misschien had dat gekund. Maar goed, vanuit Den Haag is er altijd de deur dichtgehouden. En uh, ik verwacht ook niet dat dat uh, verandert. Nee. ja, in de toekomst zal ik nog met de retributiebelasting. Maar ja, daar zullen we het maar niet meer over hebben. Uh, pa pa ja, op een paar jaar dat dat, dat dat is natuurlijk een. een, een, een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 Mooie uh, uh, uh, evenementen waarschijnlijk. Daar Die gaan we, uit, gaan we het zeker weten. Met vader Max. Dus ja. we gaan er in 2026 <laughs> met een grote uh, klap uit in Stanford. Ja, ik heb begrepen dat uh, dat, uh, dat ook met een sprintrace uh, wordt. Ja, dat is natuurlijk uniek. Ja. Dat hebben we ook nog niet meegemaakt. Um,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 Noordwijk, dit, waar is Scheveningen? Scheveningen, uh, komt Scheveningen ja, dan ook hierheen? Ja, heen? ze komen, als het goed is, in de loop van het voorjaar onze kant op voor okay, een tegengezoek. Okay, okay. En dit is voortgekomen uit het feit dat ik heb op Scheveningen gewerkt om het maar zo te zeggen. Uh -huh. um, en de huidige directeur van het stadsdeelkantoor is ook een oud-collega van mij. En we hebben in coronatijd best heel veel contact gehad, omdat er bij al die strandtenten allemaal verschillende...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 Ja, dat... dat in, in, in, in, ja. Nou ja, die re relatief dicht tegen elkaar aan. Ja, ja. ja de wel ja. En wij hebben natuurlijk het, het, het, het, het grote voordeel... en Den Haag heeft de tram. Er komen ja. soms in een weekend 50.000 mensen met de tram die kant op. En wij hebben natuurlijk het station wat ongeveer op het strand... Ja. Landt, wat ook weer een hele eigen dynamiek met zich ja. meebrengt. Ja, uiteraard. Ja. Nou, er waren ook politieagenten bij, hè, zei ja. u. Uh, die waren gisteren niet in noord want daar was een groot... Uh,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 uh, in de hens. Ja, dat ja. is zo. Een uh, ander onderwerpje wat ik even wil aansnijden. Uh, u bent nu vijf jaar, vijf en een half jaar bijna uh, burgemeester van Zandvoort. Uh, termijn is zes jaar, klopt. dat is u ook bekend, hein, neem ik aan. Um, <laughs> uh, dat hoe dat gaat het, hoe gaan het <laughs> verder? Want uiteindelijk moet op de, rond deze tijd wel duidelijk worden of u eventueel door wil gaan. Dat klopt. Uh, hoe staat het ervoor? Uh, as we speak, uh, zit ik uh, uh, maandagmiddag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 ...definitief opnieuw herbenoemd worden. Ja, want de gemeenteraad, de gemeenteraad is uiteindelijk... ...zeg beslist, ja, natuurlijk. Ja. En, nou ja, goed, maandag zegt u ja, ja of nee. Wat wordt het? Zeg het maar. Ja, kijk, ik wil niet te veel op de zaken vooruitlopen... ...maar misschien kunt u aan mij zien en merken... Dat ik, ja, ...dat ik dit werk... ...en het zijn van burgemeester Van Zandvoort... ...dat zeg ik er echt bij, hè, want het is natuurlijk een fantastische plek... Ja. ...dat het gewoon een hele mooie klus is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 Als, ja, als ik dan hoor waar hij mee bezig is en wat hier allemaal speelt. Dan um, ja. denk ik van nou hier, de dynamiek hier is in ieder geval is heel groot. Te he? ja. ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja. Ja. Ja. Zit er zit er een, een, een, een einde aan. Maar hoeveel, dat je... twee, twee termijnen toch? Nee, nee, nee. Nee? Oh. nee, Rob van der Heijden is dus de voorganger van. Ja die is 19 jaar burgemeester. Ja, die ja. Jaar. Okay. En uh, ik ben er 12 jaar. Dus um, je ziet wel dat uiteindelijk de termijnen waarop mensen burgemeester zijn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 Nou, ik moet eerlijk zeggen dat tegen die tijd hoop ik toch wel dat ik misschien uh, <laughs> uh, <laughs> wat Ook een uitdagende klus, toch, Amsterdam? Ah, <laughs> nou, ja. Lijkt mij wel. Grapje. Maar uh, uh, ik wil het even hebben over de opvang van de Oekraïners. Um, die wonen nu al Hoeveel zijn er Ongeveer twee, uh, uh, 200? Nee, we hebben, we hebben ongeveer 180 Oekraïens. 180? Uh, in, waarvan er 120 op het curie Ja, inderdaad. Nou, die wonen daar al uh, een jaar of drie jaar. Twee jaar. Denk ik, twee jaar. jaar. Uh, uh, er wordt al gesproken over dat ze eventueel moeten verhuizen. Er moet gebouwd worden daar hebben curie, uh, uh, Hoe staat het er op dit moment voor? Want het is net weer verlengd een jaar, of niet? O, ja, dat... we hebben, we hebben uh, in principe... Kijk, Prewonen gaat daar bouwen. Uh, ja. uh, die zijn volop in de planontwikkeling.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 Uh, nu ja, uh, uh, de, de bouwen in volle gang. Ja. Dus er gebeurt het. Uh, nee, er gebeurt ook, wel en wat. En, maar ik, ja. uh, en ik, ben, ik ben het eens. De, ja, dat uh, we hebben natuurlijk ook niet voor niets uh, op. Uh,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 uh, aan hun eigen onderhoud en opvang ja, Zoals dat ook in andere gemeenten ja. uh, eigenlijk ja. het geval ja. is. Ja, nou, is in heel Nederland. Het is een landelijke uh, ja, bepaling ja, ja, ja. Uh, die in heel Nederland wordt ingevoerd. Ja. Ik wil even naar de overlast van de jongeren in, uh, in, uh, in Noord. Hoewel overlast, uh, er wordt nog steeds geklaagd over vuurwerk wat er afgestoken wordt. Uh, hoe staat het er op dit moment voor? Wat, wat, wat hebben jullie gedaan de afgelopen maanden zeg maar, om dat proberen in te dammen? Ja goed, met name de politie heeft echt geïntensiveerd als het gaat om uh, surveillance rondrijden. Het lastige van dat vuurwerk is ja, als iemand het op één ja. straathoek nee, afdeekt. Ja, dat is waar. De politie staat net op de andere straathoek, dus... Ja.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 Oes landvoort um, ook. ook? Nou, landelijk. Dus ja, landelijk is ja. ook goed. Ja, ja, ja. ja. Maar is, in Haarlem is het al het verbod er wel? Ja, ja, er zijn een aantal gemeenten, maar ja. ik, uh, moet, ik, kan, uh, ik kan echt zeggen, ik. Uh, was, vorig jaar heb ik even een klein rondje gemaakt naar. Uh, vrienden in Haarlem en terug via mijn schoonouders uh, uh, eventjes ook weer. En uh, overal werd net zoveel geknald als in Zandvoort. Ja. Dus zo'n lokaal verbod heeft natuurlijk geen enkele zin... zolang het gewoon verkocht mag worden. Ja, precies. Ja. Uh, en nogmaals, uh, ik, bedoel, ik vind het allemaal prachtig... Uh, maar uh, ja, uh, de, de overlast die het geeft... weegt voor mij niet op tegen het feit dat we dat allemaal vrij nee. Dus uh, uh, Niet dat je daarmee de hele overlast weghaalt... Mm -hmm. want er zal altijd illegaal vuurwerk blijven bestaan...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 uh, wat vindt u hiervan? Uh, nou, dat wethouder Carré heeft dat in zijn portefeuille. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk uh, ja, is het... Is het uh, de, de job is op verzoek van de gemeenteraad weggehaald. Jongerenopvang. Jongeren ontmoetingsplaats. Jongeren ontmoetingsplaats, ja. ja. Uh, tegelijkertijd, ja, het heeft een functie. Alleen Het heeft ook alleen een functie op het moment dat je het ook inbedt... in een aantal andere uh, activiteiten. Dat, uh, ik ben ontzettend trots op het jongerenwerk van Pluspunt, Als ik zeker hoeveel die ze verzetten. Um, want het gaat inderdaad niet alleen maar om repressie.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 Want die, die, die, die ambtenaar hadden gezegd van dat kan het beter niet versturen. Waarom is het toch verstuur dan? Ja, nou ja, omdat we. Dat ging met name over het feit dat we ook over die grond van het casino uh -huh. en het gebouw nog, nog ook het nodige met elkaar te verhaal stukken hebben. Uh -huh. Dus ja, ambtelijk kwam het advies van moet je nou op één plek met gesprekbeen ja. erin ja. en terwijl je op de andere plek moet onderhandelen. Ja, daarvan hebben wij als college gezegd, we vinden het gewoon twee verschillende dingen. En het ja. is ja, onze keuze geweest, omdat we, ja, we vinden het een vrij principeel ding. Ja. Met het gezin, of je ja, maakt ja. een afspraak, ja, kom hem dan na. Ja. Zeer bedankt voor het e langskomen. Ja. Ja. Okay. Okay. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.